Dik met het NOS Journaal. Na Abfacabo, ook FNV Bouw, het pensioenakkoord in deze vorm af. Bouw en Abfacabo willen dat het akkoord onder meer wordt aangepast voor mensen die met hun 65e met pensioen willen. Maandag wordt een cruciale dag voor het pensioenakkoord als de leiders van alle 18 bonden een definitief besluit nemen. De grootste vakbond, FNV Bondgenoten, is definitief tegen het akkoord. Voor Bouw en Abfacabo is er nog onderhandelingsruimte. Advocaat Michel van Stratum heeft aangifte gedaan tegen burgemeester van Aartsen van Den Haag en de politie Haaglanden. Twee partijen hebben volgens de advocaat vertrouwelijke politieinformatie en persoonsgegevens gelekt naar het Algemeen Dagblad. De zaak komt voort uit het kort geding dat van Stratum eerder had aangespannen tegen het AD. De krant had in onrechte over een van zijn cliënten geschreven dat die vuurwapen gevaarlijk was. Tijdens de behandeling van de zaak verklaarde het AD dat de informatie afkomstig was van een naaste medewerker van Van Aertsen en de politie. Van Stratum wil nu dat Justitie en de Rijksrecherche een onderzoek instellen. De Gezondheidsraad vindt dat er een grootschalig onderzoek moet komen naar het effect van landbouwgif voor omwonenden. De raad is de belangrijkste adviseur voor de minister. Begin dit jaar pleiten wetenschappers ook al voor een grootschalig onderzoek. De politie vond dat tot nog toe niet nodig omdat de GGD niet meer ernstige ziektes constateerde in landbouwgebieden dan daarbuiten. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van landbouwgif is uitgebreider onderzoek nodig, zegt de Gezondheidsraad. Voor de identiteitskaart hoeft bij de gemeente niet meer betaald te worden. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De ID-kaart is voor iedereen verplicht en daarom mag de gemeente er volgens de wet geen vergoeding voor vragen. In Nederland moet iedereen zich kunnen identificeren. Dat mag ook met een rijbewijs of paspoort. Maar omdat die twee documenten ook een ander doel hebben, moet daar wel voor worden betaald. Dan nog het weer. Wolkt met in het oosten nog wat regen. Later ook af en toe zon. Temperatuur 19 graden in het noorden. En een graad of 22 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB ook steeds viel op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en Afrit Bunschoten 6 kilometer. A10 ring Amsterdam Volendam richting Watergraafsmeer bij de Zeeburgertunnel is de rechterrijstrook dicht. 2 kilometer file. A10 ring Zuid richting Amersfoort tussen Sloten en knooppunt Amstel. 4 kilometer file. De verbindingsweg is daar dicht. A12 Den Haag richting Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Bunnik. 2 A15 Golkom richting Rotterdam bij Sliedrecht West. 4 kilometer rechterrijstrook dicht. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen knooppunt Rijnsveert en afrit Dolder 5 kilometer. En op de A28 tussen de Uithof en Soesterberg er staat 3 kilometer file. Als laatste op de A28 Utrecht richting Zwolle. 2 kilometer tussen Afrit-Maarn en Leusden. Tot zover de verkeers... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker paard en zie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 Gefeliciteerd bij en uh, veel succes samen en plezier natuurlijk. Gaan we nu even kijken naar de lijst. 18 stijgers, 1 zittenblijver, 17 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook 4 platen eruit moeten. What a feeling, Alex Cardino, Kelly Rowland na 15 weken. Natasha Benningfield, Pocketful of Sunshine na 14. Jason Dulo, Don't Wanna Go Home, ook na 14 weken. En Alexis Jordan, Good Girl, na 13 weken verdwenen. Rio, Miss Sunshine, 11 plaatsen, daarmee is hij de snelste steiger. De snelste dalers, dat zijn Cascara, San Francisco, Rihanna, California, Kingbed. Beide zakken namelijk 10 plaatsen. Langsgenoteerd, dat is net als vorige like, week Pitbull, Neo, Everjack, and Neo en Give Me Everything Tonight. 19 weken alweer. We begin de lijst op 38, Michael holbrecht Penjamin, Want wel Mika, onze Libanese-Britse zangeres. Of er natuurlijk. In 2007 brak hij door met album Live in Cartoon Motion. Met zijn nieuwe single Ella Medi. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. Hey! Een chanson contente, pas een chanson déprimante. Een chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire. T'auras de quoi être fier. Ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre. Vas-y, secoue-toi et dan. Dis-moi, c'est quoi ton problème. Elle me dit, qu'est-ce que t'as, t'as l'air coincé. T'es défoncé, ou t'es gué. Tu finiras comme ton frère. Elle me dit, Hele Midi van Mika is de eerste binnenkomer op nummer 38. En Mika's broertje, zijn zussen en zijn moeder die zijn erg belangrijk voor hem geweest in uh, zijn carrière. Want uh, zijn zussen Jasmine en Paloma uh, werken uh, samen met zijn moeder als Mika's stylisten. En ook even Jasmine, uh, zijn uh, jongere zusters uh, onder de naam Dawak. Mika geholpen met het te uh, tekenen van de album en single koffers.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 Dan wordt het nummerrechtje gefeatured door Rizzle Kicks. En deze rapper die heeft nog geen grote bekendheid, maar zal zeker na deze single toch wel een grote naam worden in The United Kingdom. En een groot voordeel, ook zijn debuutalbum ligt later dit jaar in de winkels. En zonder gelijk die samenwerking met Olly, dat is toch wel een lekker goed begin voor deze man. Komende tijd kunnen wij dus wel wat gaan verwachten van deze Olly Merch.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 Life. let's have a team tour Playing with this lady it's a sign I'd agree for Vibes keep going up and down Like a seesaw Should've just taken her To the cinema to see -saw. Oh, she let me speak with her I figured her figure's a short, short winner Plus I got a lead from the back I'm a skipper I Hit my heart Skip, skip, skip, skip <laughs> <and> skip, <laughs> skip, skip, skip <laughs> Skip a beat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 ...vertaalt zich in het Frans weer als Gauthier. En aan deze naam werd een eigen speling gegeven... ...en dat resulteerde weer in Gauthier. In Melbourne kwam Wouter de uit Nieuw-Zeeland afkomstige Kimbra tegen. En met deze 21-jarige zangeres... ...heeft hij nu het nummer Somebody That I Used in Know opgenomen. De plaat die al weken in de Australische hitlijsten staat maar niet... hoger dan plek 2... ...is nu dus ook in Europa terug te vinden. Hoe hoog de plaat daarna gaat komen... ...dat is natuurlijk een beetje een vraag... ...maar het begin is er in ieder geval...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 that you felt so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 And in the club, we light it up. Eighty hour, eighty hour, hour, hour, hour. Let the party ride. Hey, guess who stepped in the room? Sky blue, red, full and goat. Key to barter, I got rum nights on noon. And it's about to be a champagne marshal. Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide, cause we spraying it. 56 bottles ain't paid for shit.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 Popping in the club, we light it up, eight hours I said champagne showers, champagne showers Popping pop, pop, pop, pop. in the club, we light it up, eight hours, eight hours Party people, now I want you to grab your Your bottles Put them up in the air Now shake, now shake Shake that bottle and make it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 Mika, Elie Midi, een nieuw win op 38 Vienna, California Kingbet, in de 18e week 10 plaatsen zakken naar 37 Black Eyed Peas, Don't Stop the Party, zakken van 28 naar 36 in de 13e week Holly Mars, Hard Skips, A Beat, nieuw win op 35, 34 Britney Spears, I Wanna Go Katja uh, en yeah, Kimbra Somebody That I use To Know, komen nieuw win op 33 32, Calvin Harris en Cleese en Bounce in de tweede week omhoog van 39 naar 32. En van 34 naar 31 in de vierde week, dus LMFIO en Natasha Hills de Champagne Shower. Nummer 33 voor Elena, Disco Romance, zakt van 23 naar 30 in haar twaalfde week. Straks krijgen we van mij het weer bericht van uh, Zandvoort en omgeving. Eerst voor jou de laatste binnenkomer van uh, Brock Cabril Fresher.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 Van dan. let's go! Vorige week kwam James Morris een nieuw binnen in de lijst op nummer 36. Sleeft u die muziek? ga deze week 8 plaatsen omhoog naar 28. me in so Fighting. She got my soldiers captured me Hold the hostage when I hear that beat I won't take these shotgun's out my feet Cause they're the only thing I'm in the field fit That's why I'm a slavery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 Ja.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 If he set you free Some boy just want to hide you That's why me, you want a teen Girl, I'm not petting Ready to make you sweating Ties them, I'm checking Legs them, I'm setting Built for heart stepping Me can't lose, I'm betting Paul, Alexis, Jordan en God to Love You. In de vijf weken gaan zo we omhoog van 29 naar 23. We zijn bijna aan het eind gekomen alweer van het laatste uur. Of het laatste, het eerste uur. Het einde van het, het laatste einde van de eerste uur. Nou, in ieder geval bijna nieuws en daarna ben ik gewoon nog een uur bij. je. Kijk eerst even achterom. Op nummer 30, Elena, Disco Romance. In de zou ik zij van 23 naar 30.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 Een plaat die alweer 19 weken lang in de lijst te vinden is. is ook gedeeltelijk van een Nederlander, de Nederlander Everjack. Meneer, Neo en Pitbull hebben ook geholpen op deze plaat. Give me everything tonight. 19 weken dus al in de lijst en nu terug te vinden op nummer 20.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 we might not get tomorrow tonight